Klemens Peters met het NOS Journaal. In Turkije is het tellen van de stemmen van de presidents- en parlementsverkiezingen nog steeds in volle gang. President Erdogan ligt voor, maar veel steden moeten nog binnenkomen. En daar is oppositiekandidaat Kuluc Tarolu over het algemeen populairder. Er is nog een derde kandidaat en bronnen bij zowel de regeringspartij als de oppositie... houden er rekening mee dat geen van de drie kandidaten meer dan 50% van de stemmen haalt. In dat geval volgt er een tweede ronde. Tijdens de kampioensfeesten in Rotterdam zijn tot nu toe 30 mensen aangehouden, meldt Rijnmond. Onder meer vanwege het afsteken van vuurwerk, belediging, discriminatie en dronkenschap. In de binnenstad zijn vanwege het kampioenschap van Feyenoord tienduizenden mensen op de been. Feyenoord won eerder vandaag met 3-0 van Go White Eagles en pakte daarmee de eerste landstitel sinds 2017. De Oekraïnse president Zelensky heeft vanavond nog een eetafspraak in Parijs... met de Franse president Macron. Tijdens het diner zal Frankrijk opnieuw zijn militaire en morele steun... aan Oekraïne bevestigen, heeft het Élysée laten weten. Zelensky was eerder vandaag in Aken, in Duitsland. Daar kreeg hij uit handen van de Duitse bondskanselier Scholz... de Karelsprijs uitgereikt. En dat is een prijs die sinds 1950 elk jaar wordt uitgereikt... aan een persoon of organisatie die zich inzet voor de Europese eenwording. De gestaakte competitiewedstrijd tussen FC Groningen en Ajax wordt dinsdag zonder publiek uitgespeeld. Om drie uur gaat het duel in een leeg stadion in Groningen verder. Er zijn dan nog iets meer dan tachtig minuten te spelen. De stand is nog 0-0. De wedstrijd werd vanmiddag na negen minuten gestaakt toen supporters tot twee keer toe vuurwerk op het veld hadden gegooid en een toeschouwer het veld op was gerend. Groningen degradeerde vorige week uit de Eredivisie. Het weer, plaatselijk kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Morgen eerst nog zon, later op de dag raakt het bewolkt en dan kan er wat regen vallen. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ADB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1542 hier op ZFM. Blue is Nine. Dat zijn artiesten die maken regelmatig een, een album, een CD wou ik zeggen. Maar alles gaat digitaal of heel veel gaat digitaal tegenwoordig. City Spaces. Dat heet. Zo heet dat album. Wayne Batanes maakte het album Listen. En dan gaan we natuurlijk weer vrolijk ook hebben een beetje de hik. Terug in de tijd met José Luis Serrano Esteban. Hij maakte het album Miradas. En dat was in 2021. Crystal Veraard is ook weer in dit uur aanwezig met Arctic Aquarelles... En we sluiten af met The Winning Way van Pieter Sterling. Peacefulradio.info, daar kan je alles op terugvinden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Recordings artist Darlene Coldenhoven, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website, DarleneKoldenhoven.com. ja la din The vision softly creeping Left it seen